Zie hem, al twintig jaar live in Zandvoort, en jij bent erbij, Een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto vloog hier vlakbij bij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkozen. Herman in de zon op een terras leest in dat hij niet meer in leven was. Zijn auto.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 재미, zelfde So thank you I believe in miracles Hey yeah. yeah.